7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tot nu toe hebben ruim 62.000 bedrijven en ondernemers zich gemeld bij het noodloket, meldt het ministerie van Economische Zaken. Bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis kunnen eenmalig een bedrag van 4000 euro ontvangen. Al zeker 2200 bedrijven hebben dat bedrag uitgekeerd gekregen. De bedrijven kunnen op die manier een deel van de huur of andere vaste lasten betalen... Het gaat vooral om het midden- en kleinbedrijf... zoals kappers, horecazaken en non-foodwinkels. Het noodloket blijft tot 26 juni open. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Italië... zijn er meer IC-bedden vrij dan de dag ervoor. Daarnaast is het aantal doden per dag in het land... nu al een week onder de 700. De afgelopen 24 uur zijn er 681 mensen overleden aan corona. Het dodental in Italië staat op ruim 15.000.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 33 Duitse ziekenhuizen zeggen dat ze Nederlandse patiënten willen opnemen. In Friesland wordt het watersportseizoen uitgesteld. De provincie houdt tot eind april vast aan het winterregime. Dat houdt in dat recreatievaart maar beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. Het idee is dat recreanten deze maand daardoor niet onnodig het water opgaan... en zoveel mogelijk thuis blijven. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar een graad of drie... Morgen schijnt de zon volop en wordt het 18 tot 21 graden. Ook in de nieuwe week blijft het warm en droog. Alleen op maandagavond is er kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Have fun. Die dette, die huissier, die assis dans la merde, die amour, die lesgosse, die toujours et die divorce, die proche, die die deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, die die gris, die die monde, die famine, die tire monde, die die fatigue, die réveil, en voor de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse.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 Alors chance Hello. Hey, yeah. Uh -huh.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 But, and you want to know me, pushing everything Right back on top of me, yeah I love you, boy, do you feel the same? I don't wanna play games, no games We don't talk it, we don't talk it We don't talk it, because we used to